Zo. Nou. Eh. Ja. Nou. Het is een vreemde uitzending voor mij vandaag. Um, ik zal wat... Uh, uh, ik heb twee hele uren. Uh, waarin ik dus... Uh, op mijn gemak gewoon even lekker kan uitleggen. Uh, wat Halloween is, waar het vandaan komt. Uh, hier en daar aangevuld met een. Uh, misschien met een verhaal. Uh, met, uh, en ook met uitleggen uit de diverse bronnen vandaan. Die eigenlijk uh, op elkaar aansluiten. En. Ja. Uh, ik maak er wat. Uh, ik maak er gewoon uh, weer eens uh, wat van. Deze wordt, voor, wordt sinds lange tijd, deze uitzending wordt opgenomen. Euh, heb ik beloofd aan, aan Tom, want hij, hij kon niet komen vandaag. Euh, mocht ik ineens, de, ten, tijdens, de uur, tijdens de uurwisseling uh, zal ik muziek op, uh, opzetten, zodat het, uh, mocht het nodig zijn, uh, dat, dat, dat, er, dat er geschakeld wordt. ...naar een archief... Uh, dan, uh, ja, ...dan... ...dan valt mijn verhaal... ...niet direct weg... Um, ja, ...maar goed... Uh, ...een Halloween een special... ...nou, waar komt het... Uh, ...Halloween... Uh, ...is... Uh, ...de opvolger... ...eigenlijk... ...van het oude zouen uh, ...soms wel eh. Nederlands willen we nog wel een Sam Heijn uh, zeggen. En ja, de, de, de betekenis is eigenlijk min of meer hetzelfde. Het is. Uh, uh, een, uh, een feest wat dus, je, wat dus bedoeld is om de voorouders uh, te vereren. En het is ook de avond voor. Uh, Allerheiligen. dan dat is uh, morgen is Allerheiligen. Uh, Allerheiligen is. Uh, uh, in het Engels wordt dan bedoeld. Uh, is Hallomaas. En uh, de avond ervoor is dus All Hallows Eve. Wat dan verpast is, uh, is naar Halloween. Uh, de oude kalte die geloofden dus. Uh, die noemden ze het feest zouwen en ja, daarin worden, ze uh, worden dus eigenlijk worden uh, eigenlijk alle doden geëerd uh, die, uh, die dan uh, die, die of onder dezelfde omstandigheden overleden zijn of rond dezelfde tijdstip uh, overleden zijn. Uh, vaak wordt er dan nog ook wel eens uh, stilgestaan bij, de, bij uh, bekende en onbekende familieleden dan eigenlijk nog, uh, en, ja, die dus uh, die overleden zijn. Uh, in sommige landen doen ze dan zelfs nog aan uh, het bezoeken aan, uh, aan graven en, uh, en der, kerkhoven en dergelijke. En ja, je zal dus, uh, ik zal dus dingen laten, laten horen. Zien wordt een beetje lastig, maar uh, dingen laten horen uh, waar het vandaan komt. He uh, Halloween is helaas wel uh, vercommercialiseerd, maar de oorsprong uh, ligt eigenlijk dieper dan dat. Uh, Halloween is eigenlijk zeg maar de, de kerkelijke kant van uh, het verhaal waar zou dus. Uh, ja, met name de keltische kant uh, is van, uh, van, van, van, van het feest, met, min of meer met hetzelfde doel. Um, ja, de, de, veel mensen zeggen van Halloween is Amerikaans, het is niet, daarom is het, willen we het niet, daarom is het niet leuk. Maar eigenlijk verdiept men zich, uh, zich, zich niet direct. Uh, ...in het feest en waar het vandaan komt. En ja, zo uh, heeft iedereen zo'n uh, uh, zo, zo, zo, eigen invulling van het, uh, van het feest. Uh, ik bekijk dan voor mezelf natuurlijk dan dus, uh, uh, de oude Tangenkant. Ik heb daar ook wat, uh, wat, wat over opgezocht. Uh, hier en daar heb ik ook nog een verhaal wat ik. Een verhaal wat ik ga voorlezen. En één verhaal wat ik, wat ik gevonden heb. Wat ik zou kan, wat ik zo kan af, afspelen. En ja, en zo probeer ik dus in ieder geval een, een, een leuke tijd te vullen. hier en daar een mopje, hier en daar een mopje muziek. Wat ik wat ik natuurlijk dan dus ook draai. En. Ja, de ene keer zal het misschien toch wat luchtiger zijn, de andere keer zal het wat minder luchtig zijn. En... Ja, zo probeer ik ook nu met zoals ik eigenlijk altijd een beetje doe voor de, met, met, een, met een uitzending. Uh, een beetje voor elk wat wils wat, wat te doen, ook al is het een klein beetje wel thema gebonden richting... Uh, uh, ja, richting eh, toch wat meer het paranormale, Meer de... Uh, meer richting het griezelen ook. Uh, probeer een beetje naar, naar voren te halen. En... Ja, ik uh, hoop dat het een, een hele... Uh, leuke uitzending wordt. Uh, waarin... Uh, heel veel dus, uh, dus naar voren kan komen. En ik hoop dat het ook allemaal gaat zoals ik wil dat het, uh, dat het gaat. En ja, nou laten we dus maar eens uh, lekker even beginnen. Je hebt net even een, uh, een goede, uh, hoe noemde... Uh, Jakker werd een, een goed dramatisch muziekje wat ik, uh, wat ik hiervoor... Uh, ...gevonden hebt. Wat ik ook speciaal eigenlijk voor... Uh, ja, ...voor uitgekozen heb om het maar even zo te zeggen. Um, en zo ben ik ook wat, uh, wat, wat dingetjes aan het, uh, aan het opzoeken en aan het, uh, en aan het doen. En ook nu nog, uh, ook al uh, ben ik redelijk... Uh, wel redelijk klaar met wat ik uh, wil hebben. Dat ik een beetje weet wat ik uh, wil hebben. Maar dat ik ook weet wat ik, uh, wat, wat ik kan draaien en wat ik niet uh, kan draaien. Daar heb ik gewoon heel even rustig uh, ja, naar zitten zoeken. En ik hoop dat we er dan ook wel een, uh, een, een klein beetje uit uh, kunnen komen. Jacco op de zegt op de, China, op de chat zegt hij, uh, jij Heden, jij Heiden, jij heden, jij, heiden, jij foei. <laughs> Ja, misschien wel. Misschien ben ik ben, uh, uh, ik ben wel degelijk een, uh, een, een Heiden, kan je wel uh, kan, ik eerlijk, uh, kan ik eerlijk zeggen. En ik ben uh, trots op. Zou, niemand die me dat afneemt. En verder zoeken ze het maar, uh, maar lekker zo, uh, zo uit. Um, even kijken... Waar ik dus nu uh, direct mee uh, ga beginnen... Um, is een... Uh, ja, is, is een korte uitleg... Uh, die dus gehanteerd wordt binnen het, ruïden, waar, het uh, waar het vandaan komt. En gelijk daarachter ook gevolgd door een, uh, door een verhaal. Uh, gewoon een, een, een, een leuk verhaal. Ja, leuk. Een, een, een, een verhaal die dus eigenlijk uh, rond deze tijd van het jaar verteld kan worden. En wat is nu ook eens... Uh, uh, wat ik nu dus lekker op uh, ga zetten. Uh, ...gevolgd door, uh, door, door een heel mooi nummer wat ze wat, wat eigenlijk lekker bij de beetje bij de sfeer past. En uh, zo ga ik dus een beetje de, lekker de hele avond uh, wel mee, uh, mee door. Ik zal het niet achter elkaar draaien, ik zal tussendoor natuurlijk wel even terugkomen. Um, nou natuurlijk ook om het een en ander even toe te lichten waar het nodig mocht blijken. Um, ja, dus we gaan eerst heel even naar een, naar een uitleg. En dan horen jullie mij daarna zo weer. Uh, mochten, mochten de mensen luisteren en, uh, mee, uh, en uh, mee willen praten, kom gewoon lekker op de chat van Ridder Radio. En dan kunnen we daar ook natuurlijk gewoon even lekker over, uh, over, uh, over praten. Uh, natuurlijk is het, niet, het is nooit mijn bedoeling om uh, een uitzending geheel alleen te doen. Uh, in de, ook met ZoWis geldt voor mij uh, geld natuurlijk hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uh, dat mogen levende zielen zijn, en als uh, vriendschappelijke dus, uh, overleden zielen welkom <laughs> mee willen doen, zijn ze natuurlijk ook, uh, natuurlijk ook welkom. Maar goed, eerst even een, uh, een korte uitleg. Samhain. Winter has come with scarcity. Lakes have flooded on all sides. Frosts crumble the leaves. The merry wave mutters. Ninth century Irish Ran short verse. For many, the Celtic year begins with the Feast of Samhain on the 31st of October. Celtic festivals always start on the evening before, e.g. Oiche Samhain, the eve of Samhain. They are celebrated on the eve rather than on the day of the festival, because the Celts reckoned a day from twilight to twilight. It is possible that the Christian observance of festivals was influenced by Celtic monks used to working with this system. The Catholic Church retains this feature of celebrating the feasts from the eve onwards. The festival of the new year has slipped about a good deal since Celtic times. In the Middle Ages, the new year was officially recognized at the spring equinox until 1599, as it still is today in countries like Persia, whereas we now celebrate it on the 1st of January. The beginning of winter may seem a strange time to celebrate the birth of the year. We tend to forget that the season of spring growth begins with the time when all seeds lie dormant within the earth. Before new growth can begin, the soil must be fertilized with the remains of last year's crops, animals, and waste as a kind of compost. Many people fear death and decay, two aspects of this festival which are often negatively valued. But the necessary and good decay of waste matter is something every gardener understands. Samhain is correspondingly a good time to give up one's bad habits, to make resolutions to change one's life to allow change to come about. With bonfire night looming in countries where November the 5th is celebrated with bonfires, it is a good idea to dispose of one's unwanted possessions and clothing, either to charity or, if they are worn out, to the cleansing fire itself. Look about your house and your present lifestyle to see if you are holding on to things or ideas which are keeping you from creative growth. The Consumer Society of the West— encourages us to acquire a great deal of superfluous things. The druidic lifestyle is one of greater simplicity. Samhain has always been celebrated with great solemnity and awe. At each of the festivals, the gates of the other world were understood to be open. We derive our modern Christian feast of All Hallows' Eve or Halloween and the folk customs surrounding it directly from Celtic custom. It has spread out all over the world, where, in countries like Spanish-influenced Mexico, the people go out to cemeteries to visit their ancestral dead, and burn candles and make offerings at their graves, so that they are annually remembered. Today, Samhain is conflated with a great many festivals, All Hallows' Day, November the 1st, All Souls' Day, November the 2nd, and St. Martin's Day, November the 11th, which was the time when beasts were slaughtered and their carcasses stored against the winter's need. It was impossible to maintain a large stock of beasts within the tribal compound because of scarcity of fodder. This feast has been fused with our Remembrance Day celebrations of the two world wars. To add to the complexity of festivals in many English-speaking countries, there is a Guy Fawkes Night, when we have bonfires and fireworks. A great many celebrations mark this time of year. Samhain was a season— which was ruled by the oldest goddess of them all, the Kaliach. This term, still used respectfully in Scots and Irish Gaelic, for old woman, means literally the veiled one, from the Irish Kaliach, a hood or veil. The beast of this goddess was traditionally the crow, particularly the carrion crow or hoodie, as it is still known in Scottish tradition. The crow, rook, and raven have always been associated with the dead and with battlefields, for they feed on carrion and pick flesh off bones, thus aiding the process of decay. The Kaliach is rightfully feared and respected as the wrathful aspect of the goddess, but she has her kindly aspect also. Like Mother Carey of folk tradition, she brings the winter snows to cleanse the country of autumn's debris to harden the ground and quicken the roots and seeds which lie dormant. Like the north wind from George Macdonald's story At the Back of the North Wind, she brings scouring winds to fully strip the branches bare. If we cultivate a respectful understanding of the Galiach, we will never lack a true guardian and protector, for she stands as a challenger to stalemated situations and brings a clearer perspective To our cluttered lives. The season of Samhain has its own ingathering feeling, establishing the beginning of winter, the bringing in of cattle into barns and stockades, and a time of leisure, such as we now experience briefly at Christmas time. Samhain was always a feast of peace and friendship, during which no weapon was lifted. In Irish tradition, the otherworldly god Midir advises Angus to approach his rival Elkmar on this day, since Elkmar will be carrying only a staff of white hazel, and will be bound by the peace not to act aggressively. Samhain was also considered by some a frightening time, a time of great change. The otherworldly gates were opened to allow both communion with the ancestors and with the Shining Ones who lived within the other world. Apart from the great and helping spirits, the souls of the restless dead were also abroad. These included those who died in violent circumstances or who sought revenge or restitution from the living who had once afflicted them. For this reason, people did not go out at Samhain, but remained indoors whenever possible in case they encountered restless ghosts or things too difficult for them to understand. The storyteller would be safely ensconced for the duration of this festival and would regale the assembled company with stories appropriate to the season. Perhaps he or she might have told the following tale. A tradition we might like to institute in our own homes today might similarly be one in which we tell a Samhain story. Ja, die samenstory story zal ik uh, zo afdraaien. Uh, de site die uh, Jackel geeft op de chat, dat is www.druidcast.lipsyn.com Hoe ik haal? www.druidcast.lipsyn.com en lipsin is geschreven L I B van Bernhard, S Y N van Nico. Um. Dat is voor degenen die dus uh, geïnteresseerd zijn in podcasts, niet alleen over uh, de jaarfeesten, boink. Ik stoot wat om. Iets wat ik niet om wilde stoten. Maar ik stoot er wat om. Nou goed, dat kan gebeuren. Toch? Ja, dat kan af en toe wel eens gebeuren. Daar ja, staan dus meer uh, druidcasts uh, op. Dat zijn podcasts, uh, ja, gericht eigenlijk op uh, ja, de druidische levenswijze, zoals uh, net uh, ook in de, de uh, net ook werd verteld. Dat het leven van de druiden toch, toch gewoon simpel is, minder materialistisch. En dat het eigenlijk ook een tijd is dus om eens even te, te kijken, ja, uh, wat kan je nou wegknikeren? Um. Ja, en, en dan is dit uh, eigenlijk, dan is het eigenlijk ook een beetje voor bedoeld tegenwoordig, meer dan, uh, dan, dan toen waarschijnlijk. Um. Ja, en uh, het is eigenlijk, de, is, is deze periode bedoeld, tussen dus nu en uh, de winter is dus eigenlijk... Eh, uh, dus, dus bedoeld om uh, je huis is. Uh, Tegenwoordig doen we dat in de, in de in, met een voorjaars schoonmaken. Dat is even lekker het huis Maar het gaat in dit geval niet om uh, met een voorjaars schoonmaken, alle, alle stof, even alles uh, goed schoonmaken. Maar eigenlijk uh, is het meer bedoeld om te kijken in jouw, uh, in de materie. Ja, om het maar even zo uh, te zeggen. Uh, ja, dus, dus eigenlijk Wat ik dus wil zeggen Kijk eens in jouw uh, Materiële spullen Wat kan er nou weg? Wat heb je nou niet direct nodig? Uh, kijk, een, een stofzuiger Goed, kan ik me voorstellen, dat heb je nodig Je moet af en toe een stofzuiger uh, Als je tv wil kijken Goed, dan wil, wil je een tv kijken Een dvd'tje draaien uh, Als je dat regelmatig doet kan ik me voorstellen, maar de, kijk, kijk ook eens om je heen. Um, dus, uh, uh, even een voorbeeld uh, nemen. Ik heb een tijd lang heb ik dus uh, backpipes uh, gespeeld. Nou, Daar ben ik uh, goed er wel een uh, jaar anderhalf mee gestopt intussen. Um, maar de, de smallpipes die ik uh, toen gekocht had, had ik nog steeds liggen gedaan. Dat, dat, dat ligt denk ik maar stof uh, te vergaren. En dan heb, je er, heb ik zoiets van, ja, dan kan dat weg. Dan kan ik dat verkopen. Ik heb hier nog een djembe staan. Uh, daar doe ik ook niet zo heel veel uh, meer mee. Ik ben een beetje gestopt met, uh, uh, met dingen zoals uh, muziek maken en dergelijke. Ehm... Uh, ja, dan, dan, dan kan, dan kan die weg. Nou ja, iemand uh, die daar een paar tientjes voor geeft, uh, is er gelukkig mee. En bij mij uh, staat hij niet meer in de weg. Uh, dus ik ben op dat moment ook, uh, ook, ja, dan, dan, daar best wel, uh, uh, ja, gelukkig, uh, gelukkig mee. Dus, uh, Dan is dat toch, uh, een, een, een Um. Uh. Dan is het dan dan is het toch weer iets ouds wat wat wat weg wat weggedaan is. Um. Nou, op de chat vraagt, is Souwen is, is binnengekomen? Nou, die heb ik al uh, op, de, op, de, op de chat al wel begroet, maar ook even op de even over de radio. Want ze kwam binnen toen het uh, uh, toen die uitleg bezig was. En, dus ook, uh, wil ik dan heel even toch uh, op deze manier uh, begroeten. Ehm. Um, Ja, dus we, we kunnen gewoon, uh, daar gewoon even mee verder, uh, verder gaan. Um, voor de, dus nogmaals voor degene die zitten te luisteren en zijn uh, geïnteresseerd om daarin mee uh, uh, uh, te babbelen, kom gezellig naar de chat... En Dan uh, kunnen we het er gewoon eens dus even lekker over hebben. Um, nou, de de, de Keiliach werd, uh, werd al genoemd. Uh, bij andere volken, de volkeren wil ze nog wel eens uh, de Morgen worden, worden genoemd. Ehm... Um, Zij dan met een, met een lichtelijk ander aspect. De Kaliag is echt uh, de oude wijze vrouw. Om het, maar even zo, uh, om het maar even zo uit te drukken. De Morgan is echt een oorlogsgodin. Maar beide hebben dus ook uh, ja, de, de kraai en de raaf als, uh, als symbolen. Um, en ja, uh, uh, bij uh, Het enige verschil is dat de Morgen echt meer gespecialiseerd is op het uh, op op, de, uh, op het slagveld eigenlijk, maar even zo uh, te zeggen. Natuurlijk was het ook uh, een, een, een periode van uh, verhalen vertellen, het bij elkaar zijn, zoals al werd uitgelegd, uh, een, een, een, een, een periode misschien, een kortstondige periode van, uh, van, van, van, van rust, alles moest even tot, uh, tot, tot rust komen, uh, alvorens men dus weer verder ging met het... Uh, Uh, met het. Uh, ja, met, met het. Uh, met het dagelijks leven. Uh, en. Ja, ze. We, we hebben dus uh, verschillende verhalen eigenlijk. Uh, iedereen kent wel de. welbekende. ...pompoen, daar is natuurlijk ook een verhaal over. Uh, dat zal niet zo je haast... Uh, ...zal je haast zeggen. Uh, ja, wat uh, kennen we natuurlijk... ...zoals ik al zei, de, de pompoen... Waar, dus het, de lam, waar, de lam, ...waar de lampion van... Uh, uh, ...wordt gemaakt. En... In de oude tijd was dat dus uh, ja geen pompoen. Die uh, kenden ze toen nog, kenden, kenden ze toen nog, nog niet. Uh, Amerika was nog niet ontdekt, moet je rekenen. Um, maar dat was dus oorspronkelijk een knolraap. Um, en... In het Engels is het dus de Jack O'Lantern, de, uh, de, uh, de Engelse benaming voor een, voor een lampion. Uh, waar het woord lampion in het Nederlands vandaan komt, weet ik niet. Daar heb ik niet naar, <laughs> niet naar gezocht, maar dat, is ook, dat was ook eigenlijk niet mijn, uh, mijn directe strekking. Uh, maar wat ik dus wel uh, heb opgezocht, ja, natuurlijk... Uh, ...is het verhaal van... Uh, van, ...van de Jack o Lantern. En... ...en dat is eigenlijk... ...het, uh, het volgende uh, verhaal. De een zegt... ...het eerste, de ander zegt... ...het is, uh, dit, dit, dit is uh, schots, de ander zegt... ...het is weer dit, het is weer dat. Maar... Hoe je het ook went of verkeerd, het blijft een volksverhaal. En het blijft ook een heel mooi verhaal. En dat ga ik nu voorlezen. Hm. Zoals ik zei, dat ga ik dus nu, uh, nu voorlezen. Nou. Even kijken. Uh, het verhaal gaat dus over, uh, over Jack, een Ierse man die dus uh, een avond graag uh, doorbracht met, uh, in, in, zijn, in zijn stamkroeg, waar hij dus, regelbaar, dus regelmatig dus, uh, ladders zat. Hij uh, had eigenlijk om, om, om zijn tijd te, te voldoen. Uh, uh, gewoon een, een, een, een dagelijks, uh, een beetje een Jan de Arbeider. Uh, overdag werken en dan s'avonds de kroeging. En opeens een avond ontmoet hij, uh, in, uh, in een redelijk beschonken toestand, ontmoet hij de duivel. Die maar één ding wou. Bezit nemen van zijn ziel. Uh, Jack was natuurlijk uh, uh, was, was best wel een pindere kerel. Dus hij... Uh, Uh, dus, dus hij haalde de duivel over om, uh, om samen met hem toch nog één glas te, te kunnen drinken. Aan het einde van de avond nam de duivel de gedaante aan van een muntstuk om, om zijn pils te betalen. Jack, niet op zijn achterhoofd gevallen, ge greep het muntstuk en sloot hem op in een, in een buidel met een kruisvormig slot. Pas toen hij Jack had beloofd om, tien jaar, om, om hem tien jaar met rust te laten, liet Jack hem weer vrij. Ik. Voor een uh, duivel gaat natuurlijk tien jaar vrij stoal, maar tien jaar later uh, botste Jack, uh, Jack weer tegen de duivel op op een verlaten landweg. Om tijd te winnen vroeg hij hem, nog om, vroeg hij hem om nog één gunst, en de gun, die gunst was om een appel uit de dichtstbijzijnde boom. De, de duivel kleed, uh, toen de duivel uh, in, de, de, in de boom klom, een mooie uh, uh, exemplaar uitzocht voor Jack, uh, zag Jack zijn kans schoon om met zijn zakmes een kruis te kerven in de stam van de boom. De duivel zat, zat klem in de, in de kraan en Jack liet hem, liet hem beloven dat hij hem nooit meer lastig zou vallen. Vanaf zijn benarde situatie kon de duivel niet anders dan hiermee akkoord gaan en sloeg jammerend op de vlucht. Toen Jack stierf, werd hij weggehaald uit het paradijs, omdat hij zo zondig er was geweest en met de duivel heel had gehuld. In de hel wilden ze hem ook niet hebben, omdat de duivel had beloofd Jack met rust te laten. Jack was daardoor dus verdoemd om eeuwig rond te dolen op de aarde. Wel smeekte hij... hij uh, de duivel om, om toch één kongje toe te werpen zodat, hij, zodat zijn paden verlicht waren. In het begin weigerde de, de duivel dat, maar toen uh, Jack en knoor uh, uh, zat uit te hollen om te eten, goorde de duivel hem toch dat kongje toe. Dat kongje. Uh, uh, Stak hij in zijn uitgeholde knorraap, waarmee hij dus zijn pad kon verlichten. Sindsdien dwaalt Jack of the Lantern, wat later dus werd verbasterd, tot jack O'Lantern, lantern door het duister met zijn lantaarn in de hand. Dus dat in feite ligt dit in het kort dus eigenlijk uit uh, waar de jack O'Lantern lantern uh, vandaan komt. Dus dat is eigenlijk dus wat nu de pompoen is met het, uh, het kaasje erin. Um, nou. Nu dus wordt gebruikt, is, dus zeg, zeg maar. Nog een oude overlevering met van een uh, uh, van, een, van een, een oudere traditie. Uh, uh, Gebrucht dus uh, doet dat dus nu nog steeds. Um, natuurlijk zijn er ook andere verhalen en legenden uh, omtrent de Jack-O-Lantern. De ene is wat uitgebreider dan wat ik nu heb voorgelezen. Er zijn natuurlijk ook meerdere verhalen. Uh, uh, die je rond uh, Souwen of Halloween, hoe je het ook noemen wilt, uh, kunt vertellen. Um, daar komt dus... Uh, de, de, de, om even dus verder te gaan over de, over de pompoen met zijn gezichten dus, uh, uh, dat dat men dus een gezichtkerf in de pompoen zoals ik zei voorheen was dat, ik een uh, dat heeft eigenlijk de volgende reden uh, t, tot men nou, en, en, dus, dus ja en dat heeft dus de volgende reden. Enkele eeuwen geleden geloofden de mensen dat geesten en spoken tijdens de nacht van Halloween uit de graf kwamen om de huizen te bezoeken waar ze vroeger hadden gewoond. En wat men dus dacht, oh, nou laten we die geesten afschrikken. Um, we, we maken dus lampions of lampionnen, wat is het? Um, in... Uh, Waar dus een gezicht in gekerkt wordt om dus die geesten af te schrikken. Wat men dus ook denkt om de geesten af te schrikken. Uh, dat waren dus de zogezegde verkleedpartijen. een voorkeur als monsters, uh, geesten, mummies. Uh, tegenwoordig. Uh, nou, en bedenk het maar. Uh, bedenk het maar zo gek. en het werd gedaan. en het wordt dus nu nog gedaan. En. Uh, na de aankomst in Amerika vervingen de eerste kolonisten de raap door een pompoen. Uh, de pompoen hij wordt eigenlijk ge gebruikt omdat hij zachter is uh, als, je, als je hem gaat uithollen. Uh, je hebt dan nog steeds een goed scherp uh, mest nodig om die uh, top eraf te snijden. Uh, En maar in feite het uithollen zelf kan je dus bijna met een lepel doen. Ik heb dat wel eens gezien. Dat is een apart uh, werkje. Uh, nou van, uh, van, van, van van beide. Ja, wat, een papoeen is een vrucht en een knorraap. Ja, kan je als groente gebruiken. Dat wordt als uh, groente gebruikt. Beide zijn erg lekker om te eten, moet ik zeggen. Uh, ik heb wel eens uh, op, het smaakt goed. Ja, en knorraap, nou ja, uh, uh, gebruik je eigenlijk zoals je tegenwoordig de aardappel gebruikt. Gebruik. Het heeft een beetje dezelfde structuur, vind ik. En ja, zo komen we daar eigenlijk wel, uh, wel mee rond. Um. En zo zijn er dus uh, van, van die dingen, zo zijn er dus ook van die tradities die je dus gewoon uh, gewoon kan doen tijdens. Uh, uh, tijdens Halloween of, of tijdens Samen, zoals ik al zei, uh, afhankelijk van, uh, uh, van, van wat je ermee wilt, uh, mee wilt doen, wat je ermee bedoelt. Uh, je mag het uh, oorspronkelijk doen zoals de Ieren het, uh, het deden. Wat eigenlijk niet zo heel veel afwijkt van, daarmee van wat we nu als Amerikaanse beschouwen. Ehm... Uh, nou, ja, en ieder heeft daar ook zijn eigen invulling. Oh, dat is wel interessant, uh, Dred. Uh, voor degene die dus... Uh, uh, geïnteresseerd zijn stra straks om tien uur bij jullie... Uh, mixt Dred nog wat... Uh, nog wat spookgeluiden in Birds of a verder. Ik ben eigenlijk benieuwd wat, uh, wat Sunset gaat doen. Als zij gaat, uh, gaat uitzenden. Maar ik weet wel wat, uh, wat, nu, wat ik nu ga doen. En dat is een, uh, een lekker nummertje opzetten. Uh, ja, nog even, een, uh, nog even een lekker nummertje op, uh, opzetten. Uh, voor wat een beetje in de sfeer past. En dan uh, horen jullie mij zo, uh, mij zo verder weer. We gaan nog uh, heel even verder. Um, nou, er, er is iemand die uh, wel op de tijd let, maar het is nog een kleine zeven minuten voor, voor de schakeling. Um, ik ga de rond die tijd weer een... Uh, uh, rond de tijd even wat muziek uh, opzetten, iets wat, uh, wat, wat lang duurt of iets wat ik op de repeat uh, kan zetten zonder dat dat direct uh, in de weg staat. Zodat ik, uh, als ik op de tijd zie dat, het, uh, dat ik er weer ben, uh, dat ik gewoon verder kan. Maar goed, even uh, nog, een, nog gewoon een, een, een kleine uitleg en dat is gewoon een, een, klein, uh, een klein stukje. Uh, dat is in het Engels. Ja, al mijn materiaal wat ik hier heb is allemaal in het Engels uh, natuurlijk. Maar, uh, en dan uh, ga ik daar dus uh, ook even verder op in. Uh, eens even kijken. een komt eigenlijk uit... Uh, uh, komt uit het Gaelic. De Ieren uh, die zeggen dit is de hele maand november. In het Iers Gaelic is het het woord voor de maand november. En in het uh, Schots Gaelic is het uh, ja eigenlijk de bewoording voor alle heiligen. Um, maar er staat, nog, er staat ook nog wat anders. According to tradition, the time of Sowen lasts for three days. From October 31st to November 2nd. During these three days the veil of time is lifted, and we may commune with the other world, and those who have gone before us in the wider life. After this period in which time is suspended, we return to the everyday world in a new cycle of activity that lasts, un that lasts until the following Samhain. In the Christian tradition, the three, these three days have been renamed as All Hallows Day on 31st of October, All Saints Day on the 1st of November, and All Souls Day on the 2nd of November. In ancient times, it was not possible to keep wool horse through the, through the winter, so the minimum breeding stock was kept alive and the rest was slaughtered and salted. Samhain was the time when, when this killing and preserving was done. Crops, too, had to, be by, had, to, had to be gathered in by the 31st of October. And it is therefore not not difficult to see why Samhain was considered a time of change, a, a transition from one way of living to another, from summer to winter from a sunlit outdoor life to a period of time when more light and warmth were to be were to be had by the hearth. This type of transition was was seen as one in which no normal reality was disturbed as the earth moved through a joint in time. Chaos reigned and this was marked in a number of, way, of ways, which have now become watered down and appear in the form of trick or treating on Halloween night. In Scotland the boundary between the living and dead was obliterated by a young men impersonating spirits with a mask filled or blackened faces. The boundary between the sexes was obliterated too as boys were, wore the clothing of girls, and the girls disguised themselves as boys. The disorder was intensified with mischievous pranks. Plows, carts, gates, and other belongings were borne away and thrown into ditches and ponds. Horses were led away and left in other people's fields. Ja, tegenwoordig natuurlijk wordt dat uh, niet meer gedaan. Ik heb zo nog een, uh, een stukje wat ik kan laten horen wat daar uh, heel goed op aansluit. Uh, ja, zoals ik Dus al zei het trick or tweeting wordt nog wel gedaan. Uh, zei het in uh, sommige delen van de wereld misschien iets meer dan de andere in het andere deel van uh, in een ander deel van de wereld. Uh, ja, wat, wat, wat houdt dat dan in? Ja, trick tweeting uh, Tegenwoordig uh, gaan kinderen bij eigenlijk. Uh, ja, bij is eigenlijk. Uh, samen met, uh, met een ouder iemand. Uh, puur, voor de, puur voor de veiligheid. Uh, uh, dat er iemand meegaat. Uh, de kinderen moeten dan een verhaaltje vertellen of, een, of een, hun kleding laten bewonderen. Uh, nou dan, dan kan je snoepjes... Uh, als je dan dus, uh, thuis bent, dan kan je gewoon snoepjes uitdelen aan de kinderen. Het kind, dat, dat is de enige keer dat ik dat dus ook doe. En, en zeker aan vreemde kinderen. Uh, ja, dus voor, voor de kinderen is het ook hartstikke leuk om, uh, om te doen. En ja, dat is eigenlijk dus een, een, een overblijfsel van de, de grappen en rollen die werden uitgehaald uh, in, de, in, de lang ver, in de vervlogen tijden. En daar ga ik zo uh, op verder. Ik wacht even tot, uh, tot het dus automatisch geschakeld werd, uh, wordt. Ehm... En dan, dus ik zet heel even een, een mopje muziek op. Ik even te kijken wat ik daarvoor kan gebruiken. Ik denk dat deze wel kan. Ik zal dat op de repeat zetten. En als Dred, zeg ik, dan je band, en als Dred zegt dat ik er weer ben, dan ga ik, zet ik het uit. En dan uh, komt dat wel uh, verder in orde. Dus uh, we wachten even de, de, de schakelperiode even af en dan kom ik terug. Nou, ik lees dat het. Uh, uh, ik, ik lees dat ik er weer ben. Nou, dus uh, dat is heel fijn om te. Uh, ja, zien in dit geval. <laughs> Honderen zal het niet zijn. Uh, nou, goed, we, no we gaan nog even een, een uurtje verder. Is even kijken ik was eigenlijk nog helemaal niet zo, zo klaar. Um, ja, met een... Uh, even met een tussenaankondiging van Willem in het Engels. Ja, nou ja, geeft niet. Um, we gaan even, uh, even, even verder. Uh, Samen was, was also the time of, for divination. Since the subtle realms were closer at hand, the guide the seer. It was sad... ...that the time of Saman partakes or, of, the, ...of the nature of eternity. Ja. In, in, in feite, de, de, de sluier tussen uh, de, de levende wereld en de wereld van de doden... ...hoe je dat ook maar verder invult. Uh, ...ja, die is er natuurlijk gewoon, uh, normaal gesproken. En bij tijdens Saman is die dus... Uh, is hij er ja niet. Als ik het zo kan zeggen. Maar we gaan nog... Ik lees nog een paar... Nog heel even verder. En dan... Zet ik nog een keer een verhaal op, denk ik. Eens even kijken. Just as with said Jenner, The lighting of bonfire at Sowen was an important feature of the celebration. Ilus bonfire and firework night is still Halloween. ...on the 31st of oktober. Although in England... ...en de feiten moeten dan staan... ...although in... The, although in, the, ...in the UK... ...dus dat is... Uh, ...Noord-Ierland... Uh, ...Engeland, Schotland en Wales... Uh, ...it has become... ...transposed by five days... ...to november 5th. 5 november is dus... night, Night, uh, ...wordt ook wel bonfire night genoemd... Uh, dus in feite hebben ze dat, omdat het zo dicht bij elkaar ligt, hebben ze dat verplaatst naar, uh, naar 5 november. Um, ik weet niet of ik op 5 november uitzend. Ik dacht het niet. En als dat wel zo is. Nee, op uh, de 5e zend ik niet uit. Ben ik er niet als het goed is. Um, de Vincent komt even binnen en hij is weer weg. Nou ja. Uh, misschien dat ik dat uh, de avond ervoor uh, dan nog even, even meepak. Uh, maar dat zie ik dan tegen die tijd nog wel. Um, en nog een klein stukje en dan uh, vind ik het eigenlijk wel weer genoeg. Dus, uh, maar goed, dus, dus nog een klein stukje zei ik: Supernatural powers supernatural power was seen to break through the joints between the two great seasons. Of the year at Souden, as winter began, and at Beltjenna, as summer began. But Sowen, lasting for three days and representing the borderland between the old year and the new, was since particularly, uh, particularly at the time when the veil between this world and, and the southern realms could be drawn aside. Met andere woorden, je kon dus gewoon die sluier gewoon, ja. Uh, opzij schuiven, zo is nu tegenwoordig ook een gordijn, uh, uh, opzij schuiven of letterlijk een sluier. For this reason, a main feature of, of the Southern Ceremony is an invitation to those spirits in the other world to join in the celebration. And it is a time when we can make a connection with those of our friends, teachers or relatives ...relatives who have passed on, if you wish, wish to, and if you feel, and if we feel it, it appropriate. Wat je dan dus uh, bijvoorbeeld zegt in zo'n ceremonie is het volgende. We greet you as brothers and sisters during your brief transit across the world of the living. Met andere woorden, je nodigt ze uit... Wat niet uitgenodigd is, is niet welkom. Wat niet welkom is, blijft buiten. Dat nou, wordt dus eigenlijk, eh, dus, zo gezegd. The ceremony is the most solemn and most inner of the eight seasonal rituals. And for this reason, is traditionally not performed in public. But is only open to members of the order and invited friends. Dat laatste is erg belangrijk. Wat ik hier eens voorlees is dus een... Uh, kan Je dus? Je kan dus mensen uh, de, daarvoor zijn... Een uh, ritueel kan je dus uitnodigen. Letterlijk mensen uitnodigen daarvoor. Dus het is echt een hele besloten viering daar ook nog eens een keer bij. Zoals al een paar keer werd uitgelegd... Uh, in deze periode van het, van het jaar was ook echt gericht op... Uh, ja, op het gezin, op familie en vrienden. Uh, en. Uh, uh, ja. En aanverwanten, zoals ook werd gezegd, leraren enzovoorts. Um, en zo kan ik nog wel heel even doorgaan. Zo kan ik dus eigenlijk nog wel. Uh, uh, nog wel even verder gaan, uh, natuurlijk, maar dat wordt een beetje een beetje veel natuurlijk ook. Um, ja, en zo heeft ieder natuurlijk ook zijn. Uh, uh, ...zijn eigen dingetje natuurlijk, hè. En iedereen... ...kan daar gewoon dus... Uh, ...ja zijn eigen interpretatie uh, ingeven en dat, uh, is een, uh, uh, dat is best wel een dat is best wel best wel vrij eigenlijk best wel uh, veel wat je dan nog kan doen Zoals, zoals al eerder werd, werd gezegd... gezegd. Het uh, is ook een tijd voor, uh, voor, voor verhalen. Uh, ik heb er nog wel eentje liggen. Een, een redelijk kort verhaal. Uh, en nog een, uh, nog, een, nog, een, nog een verdere uitleg. Daar ja, is, uh, is over... Um. Ik zit even te kijken van zal ik of zal ik niet. Ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat kan. Ja. Of zal ik? Nee. Ik weet wat ik ga doen. Ik heb natuurlijk heel even een... Uh, we gaan ook even lekker, uh, lekker verder gezocht. En... Uh, ik heb wat, uh, wat gevonden. Ook weer een, een korte uitleg met waar het uh, vandaan komt. Zij met een andere interpretatie. En zoals ik al zei, juist zoveel mensen... Zoveel onderzoekers, zoveel onderzoekers Zoveel interpretaties... Nou, uh, daar ga ik nu niet, uh, niet moeilijk over. Ik vind hem wel heel, uh, heel heel ja hoe kan ik dat het beste uitzeggen, prettig om naar te luisteren. Nou, ik denk dat dat het beste is. Dus ik ga het hem uh, gelijk even opzetten. En dan uh, horen jullie mij zo weer. communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday stitched together with cultural, religious, and occult traditions that span centuries. It all began with the Celts, a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago. October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called Samhain. That night also marked the Celtic New Year, and was considered a time between years. A magical time when the ghost of the dead walked the earth. It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest. On Samhain, the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living. But as the Catholic Church's influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century, the Vatican began to merge it with a church-sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful. Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It, it was a calculated move on the part of the church to bring more people into the fold All Saints Day was known then as Hallowmas Hallow means holy or saintly so the translation is roughly Mass of the Saints the night before, October 31st was All Hallow's Eve which gradually morphed into Halloween the holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s they brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors, like removing gates from the front of houses. The young pranksters wore masks so they wouldn't be recognized. But over the years, the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism. Back in the 1930s, it really became a dangerous a holiday. I mean, there was... Um... Such uh, hooliganism and vandalism, trick-or-treating was originally a extortion deal. Give us candy or we'll uh, trash your house. Storekeepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks, and children were encouraged to travel door-to-door -door for treats as an alternative to troublemaking. By the late 30s, trick-or-treat became the holiday greeting. Ik kan niet eens even rustig showkermel klaarmaken. Maar goed. Um, ja, je hebt het een beetje gehoord, hè. Um, waar, het, uh, waar vandaan komt een beetje hetzelfde wat ik dus eigenlijk ook al, uh, ook al zei. 3.12, dat kan nooit, maar goed. Um, ja, dus... Uh, dit is dus begonnen als, als zijnde. eh. Uh, ja. Uh, als plagerijtjes natuurlijk. En daarna werd het dus zoals, het ook, zoals het net ook werd uitgelegd. werd het een beetje vandalisme. En. Uh, dan, daarna. is uh, dus het uitdelen van. Uh, snoepgoed. Uh, of in ieder geval het uitdelen van eten. Of, of het uitdelen van anderen. Onder, of, of het uitdelen van wat anders. Is dus eigenlijk begonnen als... Uh, uh, ja, het afkopen, om het maar even zo te zeggen. Hè? Uh, omkoping, kan ik het beste zeggen. Um, en, in, in, en dus in plaats van... Uh, ja, dus in, in, in plaats van uh, langs, langs de huizen gaan om ze te slopen gingen, dus langs de huizen om, uh, <laughs> om die afkoopsom op te halen om het maar even zo, uh, zo uit te leggen. Ja, en zo heb je dus meer van, uh, van zulke verhalen waar het uh, vandaan komt. En dat zijn dus best wel, uh, best wel grappige dingen. Uh, het is dus ook, ja, naar ik zelf van mening ben, uh, is het ook een, een, een, een feest van, uh, uh, van, van de wijsheid. Hè? Uh, dat hadden we een paar keer eerder ook al wel genoemd uh, divineren, zoals dat dan dus heet, het, het waarzeggen, zeggen, om het, om het maar even uh, populair te zeggen. Uh, werd, dus, werd dus gedaan en nog, uh, het, het kan dus zijn dat, om even een voorbeeld uh, te geven, uh, want daar zie ik het eigenlijk, uh, ik het eigenlijk wel doen, uh, dat bijvoorbeeld uh, Shobian, daarvan weet ik dat ze, uh, dat, ze, dat, ze dat ook viert en dat ze dat dus ook doet eh uh, ik er wel van aan dat ze dus uh, kaarten legt uh, tijdens zo'n zo avond uh, tijdens zo'n viering dat ze zo, dat ze ook zelf ook zo'n viering of organiseert, leidt, bijwoont uh, noem het maar op um, tegenwoordig natuurlijk moet je wel rekenen dat het meer feesten is dan uh, echt het serieuze vieren um, Nou, vroeger was, waren het dus, uh, de, dus uh, voordat men dus naar Amerika ging, om het maar even zo te zeggen, uh, waren het uh, appels en uh, hazelnoten en dergelijke. En uh, nou, dan met name appels en hazelnoten, omdat het eigenlijk dus het originele fruit uh, van de wijshe wijsheid is. Um, omdat Heleminen zou eigenlijk... Uh, ja uh, het, het Eigenlijk een, een feest van de dood Is, is men, Kan men ook nog wel eens daar angstig tegen aankijken uh, En Ja in, uh, in sommige gebieden zal men dus ook het, het feest Halloween zelf ook wel verbieden Waar, waar mogelijk uh, Natuurlijk zie je dat heel uh, uh, natuurlijk gebeurt dat steeds minder gelukkig, moet ik, uh, moet ik zeggen. Uh, en dan kan dat, dat kan natuurlijk, zoals ik zei, angst met zich uh, meebrengen. Maar ja, de, de dood is natuurlijk ook een ja. Een, tranf, een, een, een transformatie. En dat is ook iets waar we dus. Even bij stil moeten. Dus ik heb het al een paar keer aangekaart. Het is een tijd van transformatie. En uh, ja, bezinning zou ik eigenlijk haast zeggen. Misschien wel. Misschien uh, kan je er ook natuurlijk anders uh, tegenaan kijken. Um, Uh, en dan kom ik toch weer eigenlijk op het, uh, op het grijze vlak van kan het wel of kan het niet nou. En uh, wat wel of niet kan. Um, ja, dan ben ik uh, in deze tijd toch eigenlijk best nog, wel, uh, best nog wel hard gegaan. Zo is het uh, bij mij... Uh, Zes uur en bij jullie zeven uur. En zo zijn we ineens. Nou ja, 1 uur en 23 uur minuten verder. En dan heb ik best nog wel het, het, het nodige, uh, al gezegd. Uh, laten horen. Uh, een verhaal verteld. Ik heb nog één verhaal klaarstaan dan nog. En ja. Uh, dan is natuurlijk de vraag van, uh, wat heb ik dan nog staan? Nou, ik zou zeggen, we, kunnen, we zijn uh, uh, de avond best wel dramatisch uh, begonnen, zoals, uh, zoals uh, Jacco eigenlijk al, uh, al zei. Hoe zei hij dat nou precies? Op de, uh, even kijken hoor. Even check dan even. Teruglezen. Maar ja, inderdaad, hij zei een dramatisch muziek. Nou, dat had ik uh, speciaal voor uh, uh, uitgezocht. Ik moet wel eerlijk zeggen, met dat dramatisch muziekje kan ik heel erg lekker mediteren, vind ik, uh, vind ik zelf. Uh, dit is een van de weinige uitzendingen die ik ook opneem. Nogmaals, en dat is eigenlijk op verzoek van Tom. Uh, dus ik zal dat zo direct ook heel even op, uh, op archive.org zetten. Uh, ik hoef ik maar aan het begin heel even een, uh, uh, een, stukje uit, uh, uh, een stukje stilte weg te knippen en dan ben ik eigenlijk ook weer klaar mee. Um, ik hoef dan verder ook niet direct terug te luisteren vind ik. Ja, en, en dan vind ik dat ik het best nog wel netjes gedaan heb. Best toch wel redelijk bij het onderwerp ben, ben gebleven. Um, uh, en, en, en zo uh, maak ik toch weer een, een, een, goede, een goede periode vol. Um, ik zal dat niet elke week... Uh, doen of, uh, maar dingen zoals uh, Halloween vind ik dan nog wel, uh, nou, nog wel leuk, uh, zo zijn er natuurlijk ook andere dagen uh, in, even kijken nou, op de 11e is, is dan al een donderdag dus dat scheelt, dan hoef ik daar geen uh, geen zondag uh, voor, uh, voor in te pikken nou uh, Sinterklaas, kerst en oud en nieuw laat ik dan wel aan anderen over die daar uh, meer behoefte aan hebben Ehm. En, en, en, en, en, en zo. Ik moet even kijken op welke dag ik jarig ben, eigenlijk. Want die dag hoef ik niet, <laughs> hoef ik niet uit te zetten. Want dat is een dinsdag, dus dat is mooi. Uh, maar even terug naar het, uh, naar, naar het onderwerp. Zo zie je dus eigenlijk uh, of hoort ze eigenlijk, kan ik beter zeggen. Uh, dat, dat bepaalde tradities niet zo Amerikaans zijn als men dus eigenlijk altijd, uh, altijd denkt. Uh, zoals ik ze eigenlijk al begon, ja, we, we doen het in Halloween, dat is de Amerikaans dit, en het is niet leuk, en het is zo commercieel. Ja, dat laatste ben ik het mee eens, het is zo commercieel, dat is jammer. Um, lieve Souwen, het antwoord is ja. Ik ben in september in Nederland geweest um, daar ben ik. Uh, de, de, ja, ik ben gewoon. Ik heb gewoon een week in Nederland uh, verdoofd. Ik dus eigenlijk best. Uh, ik heb het er best naar mijn zin gehad. Uh, en wat zal ik, uh, zal ik je via uh, Hijfs heel even lekker vertellen? Uh, want een week is best wel uh, voor sommige dingen best wel kort. En ik had best wel een hoop uh, feestjes te vieren. Uh, maar uh, dat wil ik heel even verder. Uh, even laten voor, voor wat het is. Zoals ik zei, dat uh, zal ik tijdens jouw. Uh, zal ik even op jouw Hijfs uh, knikkeren. Ehm, um, ja. Ik zit even wat op te zoeken. Ik denk, nou ah ja, ik zie dan. Ehm, um, even kijken. Wat wil ik niet doen? Deze wil ik niet doen. A Story for Samhain Night Great was the darkness of that night and its horror, and demons would appear on that night always. Alil and Maeve of Connor were celebrating the Feast of Samhain at the Royal Fort Cruachan, when Alil proclaimed a game. He dared one of his company to go outside and put a withy, a willow branch, about the foot of one or two captives who had been hanged the previous day, "'and offered a prize. "'A few men tried but slunk back into the hall. Nera was a warrior of high spirit, "'and he attempted to win the prize. "'He could not get the withy to stay on the corpse's foot, "'and finally the corpse said that it wanted a drink. "'So Nera shouldered it and gave it to drink. "'As he returned to the fortress, "'he saw that Kruachen was burning "'and that the occupants lay burning on the green.' "'Nera followed the fairy folk back to their mind "'and was there apprehended before the fairy king who gave Nera a wife. "'While there, Nera observed that a blind man and a lame man "'would come frequently to the well and speak mysteriously to each other. "'His wife informed him that the fairy king's gold crime was down the well "'and that the maimed men were the trusted guardians of his treasures.' She also told him that the events of Sawan Eve had not yet happened. Neera had had a sending of what would befall. Nera was astonished, for it seemed to him that he had spent three nights and days in the fairy mind. She said he could warn his people to dig up the fairy mind by next Sawan night, or Kruachan would indeed be burnt in truth. Who will believe where I have been? asked Neera. His wife gave him the fruits of summer to produce as evidence of a sojourn, and he was welcomed back among his own people. Before next Samhain, Nera went back to the fairy mind. His wife had had a son, Angin, to whom the fairy king had given a cow. This cow had been mated by the Morrigan to the brown bull of Cooley, by whom she had a calf. "'Nero drove out his stock of cattle, "'including the bull calf, "'which set up a great bellowing. "'It fought the white-horned bull of Maeve "'and was slain by it. "'The sound of their conflict "'brought disharmony upon Elil and Maeve, "'which eventually caused the terrible cattle raid of Cooley, "'in which many Ulstermen were afflicted. "'But that is another story. "'The Connoh men rushed to the fairy mind and destroyed it, "'and brought out of it the gold crown of the well.' the Kryon of Bruin, as well as the mantle of Laguerre of Armagh, and the shirt of King Dunlang, each of them great magical treasures. As for Nera, he remained in Faerie, and there he remains till the last whirling of the white world, for all I know. Some people still tell ghost stories on this night to frighten each other, and our children still maintain the old custom of disguising and Begging for food, although these days it is for sweets and chocolate rather than for apples and hazelnuts, the original Celtic fruits of wisdom. Halloween is not a time for fear, but a time of change when we can remember our dead with respect and pray for rest upon the souls of all who have died violently or unhappily. We remember, too, that our communion with all the kingdoms of created life and the kingdoms of the elements includes also the realm of our helpers, whether we see them as gods, saints, archetypes, or as the Celtic shining ones themselves, whose wisdom is ever ready to aid us upon the journey of the new year. Zo. Ja, dat was dus een, uh, uh, een tweede verhaal. Met nog heel even een, uh, een korte uitleg. De, de bijen zoals ik dus al zei, verheen was het dus met appels en met uh, uh, hazenoten wat men dus uh, aan ze gaf. Um. Um. Ja, zoals dus eigenlijk, nou, dat waren dus uh, oorspronkelijke vruchten. Uh, de vruchten der wijsheid. En. Um. Ja, zo, zoals ik dus begrijp, op, op het moment dat je dus respect toont voor, uh, ja, voor, voor de overledenen, uh, dan zullen ze ja, je daar je toch uh, min of meer met rust uh, met, met laten. Uh, en. De een uh, uh, doet dat op zijn doet dat op zijn, doet dat uh, op zijn. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Um, ja. Mede doet dat altijd goed. Uh, mede is, is een drank die toch altijd wel heel veel uh, gedronken werd en wordt. En dan maakt de de gelegenheid niet, niet, niet direct uit. Dus ik uh, heb hier ook een glas al staan. Dus uh, eigenlijk heb ik hier een horen staan. Uh, ik gebruik uh, mijn, ik heb een drinkhoren voor uh, voor mede. En um, misschien dat ik daar eens een keer uh, wat meer aandacht uh, aan gaat schenken, want niet iedereen weet wat het uh, want, niet iedereen weet wat het is. Um, nou, vind ik, uh, ja, het festival niet alleen. Uh, ja, ik vind niet dat je het festival alleen serieus moet nemen. Uh, maar je kan natuurlijk ook... Uh, de lekker me uh, le lachen... Een lekker... Uh, het is een goede tijd voor, uh, voor relaxen. Uh, zoals eerder al... Uh, al werd gezegd... Ehm... Uh, dus zoals al dus eigenlijk... Eerder werd, werd, werd gezegd... Door... Uh, door een van de eerdere, of tijdens een van de eerdere op, uh, opnames. The season of Sowen has its own in gathering feeling, establishing the beginning of winter, the bringing in of cattle into bars and stockades, and a time of leisure such as we now experience briefly at Christmas time. Um, ja, voor, voor, voor mij betekent dat eigenlijk ja, dat het een vorm van uh, dat je het eigenlijk als een soort van vakantieperiode kan, uh, kan bestempelen. Waarom niet? Uh, nou, dan wordt dus, uh, de, Ik heb al ergens uh, opgelezen dat het uh, uh, drie dagen is: uh, vandaag, morgen, overmorgen. Uh, maar soms werden de, de feesten dusdanig lang, uh, langdurig. gevierd dat ze wel een maand konden duren. Uh, en dat is dan weer afhankelijk van, uh, van, van, van streek, gewoontes. Uh, en, uh, en dergelijke factoren. Natuurlijk ook uh, een groot... Uh, ja hoe groot het gezin is... Uh, nou ja, bedenk het maar... Uh, en het, het kan er wel mee te maken hebben. Um, ja, met, met, met kerst... Uh, ja, tegenwoordig is het ook niet zo heel veel meer... Hoor, dat, het, uh, uh, dat de wereld stilstaat. Uh, de ene keer zal het, dat het misschien meer opvallen... dan de andere keer. En zeker uh, als kerst... Uh, voor het weekend valt, dat eerst en tweede keer is toch voor het weekend vallen. Uh, dan heb je ook nog eens een keer het weekend uh, erachteraan. Uh, maar toen was, de, nou, was dat natuurlijk niet zo, dan was het al gauw toch een, een, een week waarin men dat, uh, dat vierde. Ja, mede is altijd wel een hele... Uh, mede is altijd wel heel lekker ook tij tijdens zo'n zo festival. Dus als er een glas wordt aangeboden, dan zal ik zeker zeggen van, nou schijnt maar vol. Dus dan is het inderdaad een kwestie van, ja, nou dankjewel en, uh, en proost natuurlijk inderdaad. En people. <laughs> ja, mag ook. Mag ook. ...vind ik ook helemaal niet erg. Um. Ja, zo, zo heeft uh, uh, natuurlijk elk volk zijn eigen gebruiker zo rond, uh, rond deze tijd... Ik zou eigenlijk haast zeggen van ja, wie heeft dat nou uh, niet uh, tegenwoordig, maar. Uh... Ja, misschien is het, is het maar goed dat het, dat het, dat het zo gebeurt. en Iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen invulling. Ik heb dat natuurlijk ook. En ik ben daar natuurlijk altijd wel, wel heel blij mee. Nou wordt er natuurlijk gezegd van uh, Samen is de, uh, de laatste van, het, van de acht jaar feesten. Maar eigenlijk is het, vind ik, uh, daar zijn een, een beetje de meningen over, over verdeeld. Uh, de ene zegt het is de eerste, de ander zegt het is de laatste. Ik zelf zeg het is de laatste. Uh, oud en nieuw. Uh, als, je, als je dan ga, gaat vergelijken met, uh, met Oud en Nieuw. En dat is eigenlijk de, de vergelijking die dan het beste opgaat. gaat. Eh, of eigenlijk ja, oudjesdag. En dan dus eh, is eigenlijk eh, is dus eigenlijk de aanloop, dus de afsluiting van het jaar. En eh, je gaat met een nieuw jaar beginnen. Dat wordt dus ook eh, door heel veel mensen wordt, dat, eh, wordt die vergelijking getrokken. En ik vind dat die vergelijking ook wel opgaat. Um, omdat je dus ook. Ah, er wordt ook iedere keer gezegd van het is een feest van afsluiting, het is een feest van de dood, uh, het is een feest van transformatie. En ja, dat, dat is eigenlijk uh, hetgene waar het, waar het dan ja, omgaan, om gaat om maar even zo. Uh, om het dan maar even zo uit te leggen. En zo heeft, uh, ja. zo heeft het eigenlijk toch ook weer dus toch de betekenis van, uh, van, van het oude en nieuwe. Dus in de, en ja, er zijn mensen die zeggen van het is het eerste feest. Ja, ik ben het daar zelf niet direct mee eens. Ik kan me wel voorstellen dat ze, dus, dat ze het zeggen. Um, ja, zoals ik kan me wel voorstellen dat men daar, daar, daar zo over denkt. Um, hey, Jacco is door de draaidoor. Hij was heel even... eventjes weg. Ehm... Um, Uh, ja, het is inderdaad uh, weer. Het heel goed. Het is meer de opmaat voor het eerste feest. En dat is uh, de joeltijd in dit geval. Het aankomende. Uh, en zo. Uh, heeft, men, heeft men daar toch wat verschillende uh, interpretaties uh, over. Uh, ja, voor, de, voor mij is het dus inderdaad echt een afsluiting. Uh, hé, je, je, je sluit een jaar af. Uh, je gooit het oude gooi je weg. Je maakt weer een... Uh, en de volgende dag... En dan... Je bereidt je eigenlijk ook voor, voor een, uh, op een nieuwe start. Ehm... Um, En zo kan je daar dus eigenlijk uh, mee verder gaan. En zo zijn er dus een. Uh, uh, Uh, zo kan je daar dus eigenlijk gewoon, gewoon lekker verder op, uh, op, op speculeren, op ingaan en, uh, en, en dergelijke. Intussen zie ik ook dat. Uh, dat Sunset binnenkomt. En. Uh, Ja, en, en ik ben eigenlijk blij dat het, uh, dat het allemaal zo kan gaan, hè, natuurlijk. Nou, Sunset zal misschien verbaasd zijn van, van wat er gebeurt hier nu. Hier nu. <laughs> um, ja, ik, uh, ik heb Sunset natuurlijk niet... Uh, Ik had dus ze natuurlijk niet, uh, niet, niet ingelicht, uh, niet ingelicht dat ik vanavond zou uitzenden. Uh, natuurlijk totdat zij dus, uh, totdat zij dus de, de uitzending lekker uh, lekker zelf overneemt. Uh, ze zeggen, sun, luister nog heel even lekker. Ik hoop dat het, uh, dat je nog heel even mee, uh, dat nog heel even lekker meepikt. Um Uh, De schrijft nog heel leven. Gezellig. Nou. Nah. Gezellig. Dat zou een gezellig. Ja, dat kan makkelijk. Ik zo laten horen. Ik zou het leuks laten horen. Ehm. <laughs> um. Souwen zegt het dan tegen Sunset, uh, fijne Souwen, uh, misschien beter bekend als zijn de fijne Halloween bij jou. Uh, ik weet natuurlijk niet in hoeverre jij mij hoort. Uh, maar het is nog een, uh, nog een kleine tien minuutjes, dus het is dan toch, toch weer uh, hard gegaan. Uh, dus even kijken. Ik zet heel even wat luchtigs op. Uh, ik vind het is. Dus ik heb het, ik heb het ik kwam het toevallig tegen. Ik heb het uitgezocht. Ik heb het ertussen gezet omdat het grappig is. En. Uh, ik draai het ook omdat het, uh, omdat het grappig is. Uh, even Oké, kijken waar het staat. Hier. Ehm. Um, dus ik zet dat, uh, yes, ik het even lekker op. Ik heb nog een verhaaltje wat ik nog eventueel kan, uh, kan vertellen. En dan horen jullie mij zo, uh, weer terug. Ik <middels> of the opera sing a haunting bellowing Remember what you see is not a mystery but Ranty Ghost right, <laughs> At your party be a <laughs> smart man yeah. Ranty Ghost If you want a fight, climb the spooky heights with ah. Ranty ah. ah. You can let our spirits move you and for fun play ghost man's luck Because we in the shop, we hope your knees will not That's right to ghost. Let me say the most terrific, simple ghost. Not scientific, many supernatural gooey's of the day. Heavy push that neurotic means a specter telepathic is descending just to spirit you away. Yay! Hey! We are here at Renty Ghost. to be another you we cannot come to. Renty Ghost. for a biography we got rights. I'm not forgetting a ghost script. an apparition, quick from deep inside a crypt. Ring rent a ghost, an apparition, quick from deep inside a crypt. Ring rent a ghost. <laughs> <laughs> Ja, ik kon het niet laten. Ik vind dat het wel even mag. Uh, als iemand van de BBC zit te luisteren, dan... dan uh, <laughs> wat, wat ik betwijfel. Uh, het is overal op internet gewoon, uh, gewoon achter achterhalen, hoor. Uh, op YouTube bijvoorbeeld staat het gewoon. En ik denk als het... Ehm... Uh, uh, als het daar staat dat het dan ook uh, hier uitgezonden mag worden. Maar goed, ik heb denk ik zo te zien wel, nog wel een verhaal. Um, dat kom ik eigenlijk nu net uh, tegen. Ja, tijdens, de, tijdens, wat, tijdens, de, tijdens wat ik uh, gedraaid heb en verteld heb, heb ik natuurlijk ook even uh, zitten zoeken. Ja, en waarom niet? Het is geschreven door een dame die heet uh, Catherine Dyer in 1991. En uh, Het staat op pekendouderschap.nl en dan is het tweede punt als punt geschreven. Dus pekendouderschap en dan het leestekenpunt en dan het woordpunt en dan weer het leestekenpunt en dan nl. En dan moet je daar maar even, even zoeken. En dat verhaal heet Megan Sauen. Dus dat probeer ik nog, een, uh, nog even lekker te vertellen. <laughs> ja, Dreds uh, heeft gelijk. is zegt meteen een Halloween mix. En Dreds zegt uh, doodleuk. Het is een en al uh, Sauen Halloween special vanavond. Um, natuurlijk weet ik niet of ze mij hoort. Of ze luistert. Um, maar goed, ik was schaam, Ik ging uh, geen lezen. Dus het heet Megan Souden. Er was eens een meisje. Er was eens een meisje die Megan heette. Megan had een moeder en een. Een moeder en vader. Een grote broer Corwin. En, en een grote broer Corwin. Megan had ook een prachtige zwarte kat die Starweaver heette. Megan moest van haar moeder elke avond Starweaver binnenroepen, want het was bijna Halloween en sommige mensen zijn bang voor zwarte katten. En soms doen mensen die bang, bang zijn dingen die ze niet zouden doen als ze niet bang waren geweest. Megan zorgde voor dat Starweaver elke avond binnen kon, kon komen, zodat hij warm, zodat hij het warm had en veilig was. Megan was zo opgevonden dat het Halloween was. was, was Haar ouders hielden dan altijd een groot feest. Mensen kwamen dan verkleed en deden dan spelletjes. Veel van deze mensen kwamen even, maar gingen dan ook weer weg om naar andere feestjes te gaan, om hun prachtige costumes te showen. Maar er waren een paar mensen die bleven. Na een bepaalde tijd begonnen Megan's ouders... Met opruimen en zorgden zij ervoor dat hun gasten veilig thuis kwamen. Speciale gasten bleven en hielpen dan mee. Dan bleven alleen Meghan, haar familie en de speciale gasten over. Meghan werd dan nog meer opgewonden, want voor Meghan en haar familie was Halloween meer dan alleen een feest om zich te verkleden en spelletjes te doen. Het was ook Souwen. Meghan en haar familie waren pagans en Samen was een belangrijke feestdag voor hen. Het was ook hun nieuwjaarsfeest. Het was de viering van het einde van, de, van de, het zomerseizoen en het begin van de wintertijd. Vanavond zeiden haar familie en hun vrienden van wel tegen de eerschappij van, van de godin en heten zij de god welkom. Hij regeert over de winter totdat de godin in de lente met Beltje en winter is. Dit, dit jaar was het eerste ja, dat Megan oud genoeg was om op te blijven, om naar de rituelen te kijken. Haar ouders hadden haar geleerd over allerlei geloven en levenswijzen, zodat ze later een wijs besluit kon nemen over welk pad zij wil volgen. Ze vond het geweldig, dat ze toestemming had om naar het zauwenritueel te kijken. Ze had smiddags een tijdje geslapen, zodat ze goed wakker kon blijven. Meghan ging naar de badkamer van haar moeder. Meghans moeder Elizabeth nam een rituele bad ten voorbereiding. Elizabeth drukte zichzelf af en deed een speciaal gewaad aan. Ze droeg dit gewaad altijd bij rituelen. Meghan wist dat sommige koffers gewaden droegen bij zon en sommige droegen speciale gewaden. droegen en sommige droegen speciale Gewaarde en sommige gewoon hun dagelijkse kleren. Maar sommige droegen ook helemaal niets. Naakt dus. Meggans moeder zei, ben je klaar, Megan? Als je, nu, als je nu eens een snelle douche neemt, dan heb ik erna een verrassing voor je. Wat is het? vroeg Megan. Toen zei Halloween kostuum uittrok. Dat zul je wel zien als je klaar bent, zei haar moeder. Nou even opschieten. je wil niet te laat zijn. Meggen draaide de waterkraan open en stopte de douching. En wie dacht je dat de, de bij onder de douche sprong? Starweven. Mama! schreeuwde Meggen. Kijk, Starweven wil ook naar het uh, ritueel gaan. Elisabeth lachte uh, tegen haar dochter. Starweven is meer dan welkom. Het is niet zijn eerste keer. Meggen keek naar de kat. Waarom zei dat niet, Star? Dat je... Dat je er alles al van af, af weet? Ze was klaar met douche en droogde zich af. Megan's moeder hield een prachtig nieuw gewaad omhoog. Precies in de maat van Megan. Oh, mama, mijn eigen gewaad! Megan schilderde. Schilder Megan enthousiast. Ze voelde zich zo gelukkig en trots toen ze hem aandeed. Toen volgde ze, ze haar moeder naar buiten en. Naar, naar buiten, naar een klein bos in, in de achtertuin. In het achtertuin stond een kleine cirkel van bomen. In het midden hadden haar ouders uh, een steenen altaar gemaakt. Normaal gesproken was het altaar leeg. Maar nu stonden er dingen op. Megan liep wat dichterbij om het eens dus goed te bekijken. Op het altaar stonden al twee kelken, een zwaard, een boek, een kom water en een kom zout. een een kom water en een kom zout, een wiering en een beeld van de god en de godin. die normaal gesproken op het kleine altaar in de, in de slaapkamer van de ouders stonden. Een van de vrienden van de ouders legde een helm met horens op het altaar. Zou je het leuk vinden om mee te helpen bij het versieren van de zikker? vroeg hij. Met een sp speer waren de zeker in de... Met, met, een, met een speer werd een cirkel in de aarde getekend. Het is zo te zien, er is foutjes gemaakt. Megan vroeg, wat leggen we dan rondom de cirkel? Megan's broer Corwin zei, we leggen er heils, heilsbloemen, dennenappels en pompoenen neer. Ze herinneren zich dat ze al pompoenen hadden had liggen in de garage één op de dag en dat ze zich afvroeg waar de pompoenen voor waren. Megan en Corwin legden de bloemen en de dennenappels rond de cirkel. Sommige popoenen waren veel te zwaar voor hen om alleen te dragen, dus hielpen de volwassen mensen ze mee. Als snel was het bos versierd, iedereen droeg een ge ge gewaad. Mekkers mo moeder droeg een wit gewaad, net als haar, haar vriend Jeremy. Dit jaar waren Elizabeth en Jeremy gekozen om hoge priester en hoge priesteres voor hun koffer te zijn. Elke koffer heeft zijn eigen regels over wie de leiding heeft. En wat zij dragen. In de koffer waar Megens ouders bij waren, hoorde het zo dat de hoge priester en de hoge een wit gewaad dragen. En de anderen mogen kiezen tussen groen, geel, rood of blauw. Megens gewaad was groen. En Komens gewaad was blauw, net als hun vaders gewaad. Oh. Ah. <st> Goed. Dat was hem dus. Ik was gebleven bij een vaders gewaad. Nou, nou, misschien ietsje <lacht> ieder. <lacht> Beginnen. Ik ga naar Sun luisteren. Dus Tom, veel plezier. Ik hoop dat je het, dat je het leuk gevonden had. En uh, leuk gevonden hebt. En luister er nog eens naar terug.